Kloopslag 1 uur, goedemiddag. Nu vindt u nou nieuws met Ellen Altenaam. Goedemiddag. Nog minder treinen. De NS rijdt voorlopig ook de rest van de dag met een uitgeklede winterdienstregeling. Volgens het bedrijf kan het niet anders. De gevolgen van de sneeuw die is gevallen deze ochtend... zijn eigenlijk iets groter dan dat we hadden verwacht. En daardoor lukt het niet om die winterdienstregeling te rijden. En zijn er nog meer treinen uitgehaald dan dat we hadden gehoopt. Vooral bevroren wissels zorgen bij de NS voor hoofdpijn. Het is nog onduidelijk hoe lang de treinproblemen gaan duren... De actuele situatie op de weg hoor je zo van Edwin. Ondertussen is er goed nieuws vanuit KLM. De vliegmaatschappij heeft weer antivries in huis... om vliegtuigen ijsvrij te maken. Dat is gisteravond met trucks uit Duitsland gehaald. En verder ook goed nieuws van de supermarkten. Nu zijn veel schappen leeg door bevoorradingsproblemen... maar morgenmiddag is alles weer aangevuld. De dagenlange stroomproblemen in Berlijn lijken voorbij. Tienduizenden huizen en bedrijven zaten sinds afgelopen weekend... in de kou en het donker na een brand... Linksextremisten zeggen daarachter te zitten... er is nu een tijdelijke kabel aangelegd... en in de loop van de middag moet iedereen weer elektriciteit hebben. En in ons land is het volop winter... maar hoe anders is dat in het zuiden van Australië... daar hebben ze last van een hittegolf. Op sommige plekken is het meer dan 40 graden... en dus is er kans op bosbranden. Volgens weerexperts is de situatie in Australië... in jaren niet zo slecht geweest.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 Dan gaan even kijken naar het verkeer door Flitsmeister op Joe. Er zijn eigenlijk geen noemenswaardige files, wel. Twee problemen die uh, plaatsvinden op de A12 bijvoorbeeld. Ede Arnhem, bij Arnhem, daar is een omleiding bij het Knop het Grijswoord. Komt er een ongeluk net over de grens. Als je naar Oberhausen wilt, dan moet je rijden over de A50, de A73, de A77 en de A57 in Duitsland. En op de A59, Dinterloort Breda, bij Ter Heiden. daar is een vrachtwagen geschaard. Daar hebben een omleiding bij het Knop het Zonzeel. Moet je naar Den Bosch, volgt dan de A16, de A58 en de A27. Dit is Joe met Edwin Noorlander. En Barry Menelo en Phil Collins zometeen. En deze is voor iedereen die gewoon blijft staan tijdens het wandelen. Elton John, I'm still standing. Joe. Good times. Great music. Joe en Mandy. En Zelfs vanuit zijn ziekenhuisbed stelt hij zijn fans toch gerust. Ja, hij is ziek, maar. Volgens Barry gaat het allemaal stukken beter met hem. En toch lief dat hij dat dan eventjes deelde, zodat zijn fans zich niet zo zorgen meer maken. Ben je echt een hele grote, hè? Hey, over grote sterren gesproken, ik heb alleen maar grote sterren voor je uit de 70s, 80s en 90s. Bruce Springsteen komt eraan. Elf en ook zo meteen. En dit is Phil Collins. And something on the way to heaven. En Forever Young bij Joe, de nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Toch even een tipje voor je als je in Rotterdam woont en nog niet heeft geluncht. Ga even langs de markt daar. Ja, daar zijn ze gewoon druk bezig. Heel veel markten zijn ook afgeblazen, maar die op de Afrikanermarkt die is gewoon open. Alleen, uh, er staat maar een uh, groenteboer alleen en een uh, visboer. Dat zijn de enige die zijn komen opdagen. Verder is er helemaal niemand. Dus visboer Israël, die hoopt dat alle thuiswerkers in Rotterdam... toch even een klein wandelingetje gaan maken en een visje bij hem komen halen. Kan trouwens ook gewoon op andere plekken in het land, hè? Steun, zelfs de marktlui gewoon op de markt staan. En Sheila in de Bidivotion en Spacer zometeen naar Bruce. Dit is Glory Days. I 70s, 80s, en 90s. Joe! Joe! Woensdag. Goedemiddag, Joe. Is dit? Ik ben Edvin en dit was Sheila met de Votion en Spacer. Zo wordt er nog te eerst voor Fierce, ook Lionel Richie. En ik heb hier een lijstje met wat voor boetes je kan krijgen... als je je auto niet goed sneeuwvrij maakt voordat je vertrekt. Bijvoorbeeld je spiegels. Stel dat die helemaal nog onder de sneeuw en het ijs zitten... kan je een boete krijgen van oma Gent van 190 euro daarvoor. Je lichten die niet goed sneeuwvrij zijn, dat kost je 130 euro. Maar uh, ik ben wel benieuwd of jij dit weet te raden. Want het dak van je auto moet ook sneeuwvrij zijn. Dat is heel belangrijk. Misschien wel het allerbelangrijkste van alles. Uh, hoeveel boete denk je dat daarop staat? Ik vertel het je zo meteen. En een gokje wagen kan in de app van Joe.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 De strijd tussen David en Goliath. Dit seizoen ga ik op zoek naar onverwachte helden uit het bekervoetbal. Wie kroont zich tot Mr. Baker? Een hele voorspoel worden gekregen door Gebeen en wat een strafschot zeg. Bekijk de zoektocht naar Mr. Beker op sportnieuws.nl. Mr. Baker wordt mogelijk gemaakt door Eurocheckpot KVB beker NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Goud je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft afwasmiddel voor 1 euro. Alle hak voor maar 1 euro. En blauwe bessen. Alle bakjes van 300 gram. 1 plus 1 gratis. Dit is Joe met Edwin Noorlander. En gelukkig geen noemenswaardige files nu. Dus uh, pas op. En hopelijk bereik je je Destiny heel snel. Leider Ritchie hoor je zo. Naar het eerst voor Fierce. music. My Destiny bij Joe. Rijkswaterstaat die raadt af om de weg op te gaan. Hè? Maar moet je toch op weg vandaag? Dan over, trek dan ook even de tijd uit om uh, je auto goed schoon te maken. Best een duur geintje namelijk. Als je dat niet goed doet... Boeten voor het niet schoonmaken van je autoruiten bijvoorbeeld 310 euro. Je spiegels en kenteken 190 euro per uh, stuk. Je lichten 130 euro en ook niet uh, onbelangrijk het dak van je auto. Ja, dat moet ook uh, sneeuwvrij zijn. Wordt namelijk gezien officieel als uh, losse lading op je dak. En dat kan natuurlijk uh, voor jezelf heel vervelend zijn. Maar ook voor bijvoorbeeld degene die achter je rijdt of naast je als het er ineens van afklettert. Kosten daarvan? Ja, die boete is 500 euro. En onder andere Anitra, Brigitta, Mick, Mirella en Alex hadden dat goed geraden in de Joe-app. Dankjewel voor het appen. Hier is die Randy en save it for you. Ja, vandaag niet echt een boogie wonderland, maar eerder een uh, winter wonderland. Je de en en Fire. Guys, tweede kansweken. Hey, even check, heb jij het telefoonnummer van de Joe Studio al goed in je telefoon opgeslagen? Kan heel erg belangrijk zijn namelijk. Het telefoonnummer is 0909-9890. Ik herhaal 0909-9890. Ja, dat nummer heb je nodig en dat kan je hele mooie prijzen opleveren. Moet je je wel eventjes opgeven eerst via de Joe-app voor Kai's Tweede Kansweken. Kai hoor je natuurlijk met de middagshow iedere dag hier op Joe, tussen 4 en 7. En deze week heeft hij een speciale loterij voor verliezers eigenlijk... van al die loterijen die met Oud en Nieuw hebben lopen stunten. Heb je nou helemaal geen prijs daarin gepakt? Nou, dit is de herkansing, Kai's Tweede Kansweken. Wat gaat er vanmiddag allemaal uit? Ik heb hier een lijstje gekregen van het prijzencircus van vandaag. Nou, hou je vast... Een een dagje wellness voor twee personen gaat er vandaag uit. Heerlijk natuurlijk, om een beetje op te warmen. Een uh, jaarabonnement op je favoriete streamingdienst. Of, ja ja, een Nintendo Switch. Dat zijn de prijzen die er deze woensdagmiddag uitgaan tijdens Sky's Tweede Kansweken. Dus claim even je gratis lot, dat kan je doen via de Joe-app. En hoor je dan tussen 4 en 7 je naam genoemd worden op de radio... dan bel je dus direct met de studio en dan is die prijs gewoon van jou. 0909, 9890 dus. En ook slim om eventjes iedereen in je omgeving te instrueren... om naar Joe te luisteren, want uh, ja, wellicht zit jij net even op de wc. Heb je je naam gemist, kan iemand jou even appen... Hè? dat je snel ons moet bellen om die prijs te claimen. Golden Earring komt eraan. Eerst John Parr. Dit is Sint-Elmo's Fire.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 Yeah <laughs> Scared to death. Gotta get me a ride. Looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry home. Don't. Tell Hopelijk is dat uh, niet je file vanmiddag Another 45 miles The golden earring hoorde je ook jou. Het nieuws zometeen Oh, Ellen, goeiemiddag Ja, lekker galpje <laughs> Ja, ook het voetbal heeft last van het winterweer Heel veel wedstrijden zijn geschrapt, je hoort zo meer Oké, okay, en die hits die komen onder andere van uh, Prince en ook John Paul Young Hoor je zometeen Hey ondernemer